Goedemorgen. morning. it, my darling, to you. Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Dit was natuurlijk. Good morning van Judy Garland en Mickey Rooney uit de gelijknamige film. Vandaag een hele speciale uitzending. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en deze uitzending is geheel samengesteld uit. Ouderwetse grammofoonplaten, dus de hele uitzending, komt vanaf vinyl. Ik ben in staat geweest om uh, platen te lenen van uh, de vader van een goede vriendin van mij, Mirjam, en uh, haar moeder. De platen zijn van Gerard Schiermeister en hij was een overtuigd uh, jazzfan. En hij heeft een hele mooie collectie opgebouwd. En daar heb ik onder andere een paar hele mooie uh, ja, uh, nummers uit meegenomen die je niet zo vaak hoort. Het eerste nummer is van het Charlie Parker Quintet... met Miles Davis uit 1947. Miles Davis begon in 1945 bij Charlie Parker... als vervanging van Dizzy Gillespie. En uh, daarna ging hij natuurlijk naar de big band van Benny Carter... en begon hij voor zichzelf uh, later. Maar dit nummer heet My Old Flame en het komt uh, uit 1947... Charlie Parker met Miles Davis, My Old Flame. Nadat hij bij Charlie Parker speelde... begon hij onder andere een uh, samenwerking met Charles Mingus. En Miles Davis heeft zelf op laten tekenen... dat hij in die tijd zo bezig was met muziek... dat hij alles om zich heen vergat... inclusief zijn vriendin, zijn latere vrouw, Irene. En dat was ook de tijd wanneer hij uh, zeg maar begonnen is... met het gebruiken van alcohol en cocaïne. Net zoals vele andere muzikanten... Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is ook van Miles Davis... maar dan uit een uh, latere periode toen hij uh, zijn eigen Miles Davis Quintet had. En het uh, nummer komt uit uh, 1956. Het is opgenomen in de Rudy van Gelder uh, studio. In die tijd uh, moesten de muzikanten zelf betalen voor hun studiotijd. En daarom zijn het eigenlijk bijna live nummers. En het nummer wat u gaat uh, horen heet My Funny Valentine. Bekend natuurlijk. Met Miles Davis op trompet, Paul Chambers op double bas, John Coltrane op de Noorsauks, Red Garland op piano en Philly Joe Jones, My Funny Valentine. Oh, my God. My Funny Valentine van het Miles Davis Quintet. Uit het uh, 1956. Het komt van het album Cooking with the Miles Davis Quintet. Laat de Miles Davis even met rust. Miles komt straks nog een keer terug. En ga verder met Duke Ellington. Hij heeft natuurlijk een enorme carrière ook achter zich met vele nummers. En dit is een hele bekende standaard die daar aan gaat komen. Het heet Solitude en het wordt uh, bijgestaan door Ivy Anderson op Vocals. Thank you. Ellington Solitude met Ivy Anderson. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Coleman Hawkins en Ben Webster. Het heet You Would Be So Nice To Come Home. Hawkins en Ben Webster. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ella Fitzgerald en Count Basie. En het is een nummer wat uh, misschien wel goed in deze tijd van het jaar past met uh, dit mooie weer. We gaan weer verlangen naar het voorjaar. Het wordt weer langer licht. Het nummer is April in Paris. nuts and blossoms holiday tables under the To what have you done to my heart? Oh April in Paris, chestnuts and blossoms. Zo, iedereen wakker? Dit was natuurlijk Ella Fitzgerald met het orkest van Count Basie. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Pee Wee Hunt. Pee Wee Hunt was een, uh, een bekende jazzartiest. In 1928 uh, werd hij lid van het orkest van Jean Gaudet. In 1929 was hij een van de oprichters van het, de big band, het Casa Loma Orchestra. Hij heeft bij hun uh, gewerkt tot uh, in de Tweede Wereldoorlog. In 1943 ging hij in Hollywood werken als radiodisc En tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde hij tot de Marine. In 1946 nam hij zijn carrière opnieuw uh, een, um, op en had hij veel succes met 12th Rag in 1948. En uit 1953 kwam zijn tweede succesnummer, het nummer O. Wat 23 weken lang in de top 20 bleef in Amerika. En dat nummer heb ik klaar liggen. Het komt van 78 toerenplaats. Kiwi Hunt en his orchestra met O. weer het einde natuurlijk. Het gaat snel met, uh, met losse singles en uh, ja, kleinere platen. Want in die tijd waren de nummers natuurlijk heel klein. En dat is wat anders als alle digitale nummers waar we vaak hele lange uitvoeringen tegenkomen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is uh, van Zoet Sims met Bob Brookmeyer. En ze worden vergezeld van Hank Jones op piano, Wyatt Rudder op bas en Gus Jansen op drums. Het komt uit uh, 1956 en het is een nummer wat ik uh, niet eerder heb gehoord. Het heet I Hear a Rhapsody. Oh, <laughs> Sims en Bob Brookmeyer met I Hear A Rhapsody. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is weer van Miles Davis. Het komt uit een andere tijd van hem en uh, daarop speelt hij onder andere samen met Casey Winding op trompet, Trombonnen moet ik natuurlijk zeggen, Lee Konitz op Alt sax, Gary Mulliken op baritonsax. Sax, El -Hake op piano, Max Roach op drums en nog een aantal andere artiesten. Het nummer heet Giroux en het komt opnieuw van een 870 toerenplaat Dat was weer het einde van een 78 plaat. Je hoort het, de muziek stopt er in één keer mee. volgende nummer wat ik klaar heb liggen is uh, van Gary Mulliken, van zijn kwartet. Het komt van een album dat heet Dans le Salon du Jazz. En het nummer heet The Walking Shoes. Bonsoir, et messieurs. Mon prochain morceau est une composition originale appelée Walking yeah. Shoes. <laughs> <laughs> <laughs> Dat was Gary Mulliken met zijn uh, kwartet op het Jazzfestival Festival in Parijs. Dans le Salon du Jazz. Hij speelde samen met Bob Brookmeyer op uh, trombone. Red Mitchell op bas en Frank Isla op drums. Opgenomen in 1954. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Teddy Wilson met zijn All Stars. En zijn All Stars zijn uh, Buck Clayton, Ben Webster, Teddy Wilson zelf natuurlijk, Al Casey en All Hell. All Hall moet ik zeggen natuurlijk. En JC Hurt. Het nummer komt uit 1945 en het heet Blues 2. <tie> gezegd Teddy Wilson met zijn All-Stars en het nummer Blues 2. Ik ga verder met Tony Scott. Het nummer heet Swinging in Sweden en dat komt uit 1957. was Tony Scott van zijn album Swinging in Sweden, het nummer Walking. Ik ben aan het einde gekomen van het eerste uur. Zoals uh, aan het begin vermeld, het is een uur vol met vinylplaten. Maar ook het tweede uur is vol met ouderwetse grammofoonplaten met mooie aparte nummers die we niet zo vaak draaien. Allemaal dankzij de collectie van Gerrit Schiermeister die ik heb kunnen lenen. Blijf vooral luisteren. Na het nieuws van 11 uur gaan we verder met Glenn Miller...